uur. Het NOS-journaal door Megens. Goedemiddag. Kamer wil meer geld voor onderhoudspoor. Wilders wordt moe van het CDA. En koningin Beatrix is ingesneeuwd in leg... Het weer hier, vanmiddag bewolking, al kan in het westen de zon af en toe doorbreken. Zeven graden is het, Er staat een matige westenwind. Vanavond en vannacht gaat het vanuit het noorden regenen. Morgen is het zwaar bewolkt en dan motregent het soms. Dan ligt de middagtemperatuur rond de graad of acht. Het gaat niet goed met het onderhoud aan het spoor. Dat vindt een commissie uit de Tweede Kamer die daar onderzoek naar heeft gedaan. Er staat wel geld voor onderhoud in de begroting, maar het is niet altijd duidelijk of het geld daar echt aan wordt uitgegeven. De commissie presenteerde vanochtend de conclusies van het onderzoek. Wilma Borgman in Den Haag, um, vertel eens wat voor beeld komt daaruit naar voren? <laughs> nou, als je het rapport goed leest, dan moet je toch constateren... dat het eigenlijk een wonder is dat het Nederlandse spoor nog zo goed uh, presteert. Want uh, dat heeft de commissie ook geconstateerd. Samen met Zwitserland uh, wordt het Nederlandse spoor het meest intensief gebruikt. Dat gaat eigenlijk ook behoorlijk goed, de prestaties zijn goed. Maar uh, volgens Artje Kuiken, het PvdA-Kamerlid en voorzitter van die onderzoekscommissie... ligt dat bepaald niet aan het beleid. Er uh, rijst een beeld op dat er nu een wissel op de toekomst wordt getrokken als het gaat om het spoor, omdat er geen regie is, onvoldoende samenhang, uh, uh, onderhoudsbudgetten uh, uh, die verdwijnen uh, en daarmee komt de veiligheid en betrouwbaarheid van het spoor in het geding. Ja, de minister heeft geen regie, heeft geen visie. De Tweede Kamer wordt door de minister onvoldoende geïnformeerd... over uh, het geld dat voor het spoor beschikbaar is. En de politiek houdt vooral in de gaten hoe het op korte termijn moet. Maar waar op lange termijn het geld precies blijft... dat uh, weten we ook na dit rapport nog steeds niet. Hmm, ja, die commissie die, die moest duidelijkheid krijgen... over hoe het zit met de, met de financiering. Dat is dus niet gelukt. Nee, terwijl dat wel een belangrijke vraag was. Daar zijn ze dus niet in geslaagd. De commissie trekt die conclusie van... we zijn er niet in geslaagd om die informatie te krijgen. Maar we weten eigenlijk niet precies of ministerie en ProRail dat niet kunnen geven... of niet willen geven. Nou ja, in ieder geval, die duidelijkheid is er niet. Uh, sterker nog, de commissie heeft het beeld dat het geld... dat eigenlijk bedoeld is voor onderhoud aan het spoor... ook best ergens anders terechtgekomen kan zijn. Bijvoorbeeld om tegenvallers op te vangen. Bijvoorbeeld ook om extra uitgaven voor wegen mogelijk te maken. Nou, dat leidt ertoe dat de commissie zich zorgen maakt... over de veiligheid op het spoor in de toekomst. Dit is mede ingegeven door de lage onderhoudsbudgetten... Er is te veel focus op de laagste prijs en de kostenbesparingen op korte termijn. Dit kan leiden tot meer verstoringen en op termijn juist hogere uh, investeringen of kosten uh, aan onderhoud. Nou, dat zijn stevige conclusies van die commissie. Uh, de minister van Verkeer, Melanie Schultz van Hagen, die zal daar binnenkort in de Kamer over op het matje worden geroepen. Oversluit uh, een van de aanbevelingen van de commissie wel nauw aan. Bij wat Schultz zelf al wilde, namelijk dat er vanuit Den Haag meer controle en meer grip op het spoor moet zijn. Wilma Borgman in Den Haag, dankjewel. Veel wegen en spoorlijnen in het westen van Oostenrijk... zijn zo onbegaanbaar, uh, dat, uh, nee, zijn onbegaanbaar door lawines en hevige sneeuwval. Op sommige plaatsen is vannacht namelijk 70 centimeter sneeuwgeval in Oostenrijk. Vooral in de regio Vorarlberg zijn veel wegen vanwege lawinegevaar afgesloten. En onder meer het koninklijke skioord Leg is niet bereikbaar. Dat betekent dat koningin Beatrix daar zit ingesneeuwd. In Vorarlberg, delen van Tirol en Salzburg... hebben autoriteiten de op één na hoogste alarmfase... voor lawinegevaar afgekondigd. Op de A10-touwenautobaan in Salzburg... zijn al verschillende ongelukken gebeurd. De snelweg is door de sneeuwval van afgelopen nacht... en van vanochtend spekglad geworden. Onrust in de PvdA-fractie... over de koers van Job Cohen en partijvoorzitter Hans Spekman. Een interview in Trouw zorgt voor discussie in de PvdA-fractie. In Trouw stelt PvdA-leider Cohen dat de sociaaldemocratische veren nu heel hard nodig zijn. De crisis van nu is een crisis van het neoliberalisme. Een breuk met de koers van Wim Kok. Dat is het Kamerlid Frans Timmermans in het verkeerde keelgat geschoten. Joost Wellings, onze politiek redacteur Joost. Um, dat interview in Trouw, is dat een voorbode van een nieuwe koers? Ja, dat is altijd lastig te zeggen. Kijk, het wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar de hele Toon van het stuk ademt wel de sfeer van een ruk richting de SP. Het staat er niet, maar ja, als je zegt... Uh, Wim Kok heeft ooit de sociaal-democratische veren afgeschud... en wij willen ze weer terug hebben... ja, ja dan, dan schurk je wel aan tegen een koerswijziging. Ja, nou is Frans Timmermans daar boos over... Uh, die heeft erover gemaild en die mail die is, uh, die is uitgelekt, hè? Ja, zo gaat het bij de Partij van de Arbeid. Wat stond erin? Ja. Uh, nou, hij vindt dat de Partij van de Arbeid geen SP-light moet worden. Uh, inhoudelijk en strategisch vindt hij het gewoon niet slim. Hij zal zeggen, ja, kijk, als wij uh, naar de SP bewegen... zullen zij zeggen, kijk, de Partij van de Arbeid ziet eindelijk... wat wij al jarenlang zien, wij hadden gelijk. En hij vreest dan ook dat de kiezer uh, niet naar de Partij van de Arbeid terugkeert... maar gewoon bij de SP blijft. Want dat is inmiddels het echte originele linkse geluid... Hm. Maar ook inhoudelijk is het er niet mee eens. Want hij zegt, ja, want ook bij de SP, zegt hij in de mail... Uh, weten ze uh, dat ze praten over een verleden dat nooit heeft bestaan... in de hoop mensen aan boord te krijgen voor een toekomst... waarvan ze weten dat deze zich, dat deze zich nooit zal voordoen. Kortom, hij is het ook niet inhoudelijk eens met de koers van de SP. Uh, dat vindt hij niet goed. Hij vindt dat de Partij van de Arbeid meer toekomstgericht moet zijn. Ja. En dat vindt hij de SP niet. En die, en die mail was gericht aan... Aan, aan Job Cohen en Hans Pekman, want die hebben dat interview in Trouw gegeven. Maar inmiddels heeft Job Cohen ook uh, gereageerd... want hij vindt dat het artikel in Trouw, uh, de kop daarboven, niet helemaal goed is. Die kop die klopt niet. Ik zou zeggen, echt lees het interview. Zie daarin dat het verschil is, hebben, wat, we, ons verschil met de SP. He, Hans Pekman zegt het met zoveel woorden. Eerst je geld verdienen, dan het pas uitgeven. Kijk naar wat we zeggen over Europa. Europa, een totaal andere koers dan wat we bij de SP hebben. Kijk wat we gedaan hebben op het gebied van de AOE. Dus die kop klopt gewoon niet. En ik zou zeggen, lees het interview. Ja, nou dat hebben we gedaan. En daar kan je zelf je conclusies uittrekken. Ja. Maar in ieder geval het rommelt dus in de fractie. Uh, nou ja, vanavond is er ook een extra fractievergadering. Die is niet ingelast vanwege dit interview in Trouw. Die was sowieso al gepland. Maar reken maar dat hierover gesproken gaat worden. Want jullie kunnen weer gaan posten bij een deur. Dit keer die van de PvdA. Ja, we zijn gek op deuren hier. <laughs> Joost Verrings, dankjewel. Dit is het NOS Journaal. Het dooralt Meegens. Staatssecretaris Bleker houdt vast aan zijn plan om de Hetwiegepolder niet onder water te zetten. In Brussel had Bleker overleg met Eurocommissaris van Milieu. Het onder water zetten van de Hetwiegepolder was een afspraak met Vlaanderen. Het probleem is dat de polder precies op de grens van Nederland en België ligt. Nederland wil de polder bij nader inzien toch behouden. Niet onder water gezetten, want dan gaat er landbouwgrond verloren. De Europese Commissie vindt het alternatieve plan van Nederland voor natuurcompensatie. Niet genoeg, onvoldoende. En overweegt nu een gerechtelijke procedure tegen Nederland te beginnen. De verwachting is dat Brussel over een paar weken een besluit neemt. Dan weer naar Den Haag. Alles is bespreekbaar, zegt PVV-leider Geert Wilders... over de komende onderhandelingen over extra bezuinigingen. Ook hervormingen op de zorg, arbeidsmarkt en de woningmarkt. Een opmerkelijke verschuiving... omdat hij de hypotheekrente altijd als een breekpunt had verklaard.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 Nou, weet u, wij zijn consistent. We hebben het in ons verkiezingsprogramma staan. Ik heb dat de afgelopen jaren ook al vaker geroepen. Dat wij graag willen dat er fors wordt bezuinigd op ontwikkelingshulp. Dus dat is niet nu naar aanleiding van de heer Verhagen vorige week. Alleen, het CDA roept wel... Ja, nou drie keer in, wat is het, vijf, zes dagen. Dat ze per se willen hervormen. En ze noemen de, de arbeidsmarkt en de woningmarkt en de zorg. En dat is een heel eenzijdig beeld. En nogmaals, voor ons mag je overal over praten. Dat wil niet zeggen dat we er ook op die punten uitkomen. Maar je mag overal over praten. Maar het beeld wat nu eenzijdig door het CDA... aan het leven wordt geroepen van we gaan vooral hervormen... Ja, dat is wat mij betreft onbespreekbaar als we ook niet eh, fors bezuinigen op ontwikkelingshulp. Ik kan aan mijn kiezer niet verkopen dat er ook maar van welke hervorming sprake is... als we tegelijkertijd die miljardenpot van ontwikkelingshulp met rust laten. Als het CDA nou ingeeft als het gaat om die ontwikkelingssamenwerking... bent u dan bereid om te praten over de hypotheekrenteaftrek? Nou, ik ga hier niet uh, onderhandelen als u dat uh, mij toestaat. Ik ga... Het lijkt er anders wel op. U zet een piketpaaltje, Verhagen zet een piketpaaltje. Dat ja. gaat nog even door, zo tot 5 maart. Zeker. Uh, nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval is mijn reactie nu uh, vooral ingegeven door het CDA... die uh, drie, vier keer de afgelopen week uh, rondtoetert dat men vooral wil uh, hervormen.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 zij zei Geert Wilders, politiek verslaggever Marcel Bril. Marcel, ja, felle kritiek van Wilders op het CDA. Uh, betekent dat dat die partijen nu verder uit elkaar komen te staan? Nou, daar lijkt het wel op in eerste instantie als je dat zo hoort. Maar je kunt het ook anders bekijken. Dat ze ondanks die ferme woorden juist dichter bij elkaar komen. Want door te zeggen alles is bespreekbaar... laat hij het dus ook toe dat de hypotheekrenteaftrek op tafel komt. Mm -hmm. En ook bij het CDA zie je de afgelopen tijd achter de schermen wel wat bewegingen. Als het gaat om die ontwikkelingssamenwerking, daar hoor je tja. Het is niet onbespreekbaar om daar ook op te bezuinigen. Dus ondanks de ferme taal bewegen ze ook wel wat naar elkaar toe. Maar hoe het afloopt moeten we de komende weken echt afwachten. Want dan gaan de onderhandelingen plaatsvinden. Maar duidelijk is wel dat het onderhandelingsspel goed op gang is gekomen. Ja, ja. Je kunt het aan de orde stellen, maar geen idee of je eruit komt. Dat was eigenlijk de boodschap. Zo is het. Ja. En uh, hij wil nog eens even laten blijken hoe belangrijk hij bezuinig op ontwikkelingssamenwerking vindt. Marcel Bril, dank je wel.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 Aanhangers van die terreurbeweging bevrijden anderhalf jaar geleden ongeveer 700 gevangenen. En dat gebeurde in het noorden van Nigeria. Sport. Vanavond komen vier Nederlandse clubs in de Europa League in actie. De knock-out fase is aangebroken. Zeven uur, dan speelt AZ thuis tegen het Belgische Anderlecht. En Ajax neemt het in de arena op tegen Manchester United. De Engelse grootmacht is torenhoog favoriet. Ook bij Ajax-coach Frank de Boer. Manchester uh, is vorig jaar verliezend uh, finalist van de Champions League. Dus uh, daar zal geen twijfel over bestaan. Maar dan nog denk ik dat wij heel uh, aardig tegenstand kunnen bieden. En dat hebben we tegen Madrid uh, bewezen. En we hebben onze kansen gecreëerd. We hebben twee keer uh, zowel uit of thuis hebben we meer balbezit dan uh, de tegenstander gaan. Alleen laten we hopen dat we nu wel kunnen scoren tegen dit soort teams. Frank de Boer. PSV en FC Twente spelen de eerste wedstrijd in de tweede ronde van de Europa League allebei eerst uit. Om negen uur speelt PSV in Turkije tegen Trapsons Spoor. Twente gaat op bezoek bij Steau Boekarest. Het is bijna 14 overeen, nog één keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Meer geld naar onderhoud van het spoor, dat zegt een parlementaire commissie. Nu gaat geld dat bestemd is voor spooronderhoud naar de aanleg van wegen en dat moet stoppen. Geert Wilders wordt moe van het CDA, maar als ze van gedachten veranderen en gaan bezuinigen op ontwikkelingshulp, dan is alles bespreekbaar, zegt de PVV-leider. En koningin Beatrix is ingesneeuwd in leg tijdens de skivakantie in Oostenrijk, want daar viel vannacht opnieuw 70 centimeter sneeuw. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal, Zometeen hier op Radio 1 het vervolg van NCAV's lunch.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 Lunch. Frank de Mosch. Welkom terug in de tweede uur van lunch. De recessie is terug in Nederland en dat zal iedereen treffen, dus ook de ondernemers. MKB Nederland vindt dat de overheid ondernemers te hulp moet komen. Ik praat straks met MKB-voorzitter Hans Biesheuvel. Een werklunch zometeen met twee heren, wethouder in Amsterdam Maarten van Poelgeest en Erik Veltoen. We praten over het groeiend probleem in Nederland van leegstaande kantoorpanden. En na half twee stand.nl. En ook die gaat over werken. Het CDA en GroenLinks dienen vandaag een wetsvoorstel in... waardoor werkgevers een wel heel goed verhaal moeten hebben... als zij hun werknemers weigeren om flexibel te werken. Is dit een goed plan? We zijn benieuwd naar uw mening straks. De stelling is, het moet veel makkelijker worden om flexibel te werken. Na half twee hoort een van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel... Ineke van Gent van GroenLinks... Bent u mee eens met de stelling, dan stuurt u eens of, sms, euh, sorry, sms, eens of oneens naar 7070. Dus 7070, dan kost u dat 50 cent. U kunt ook gratis bellen op het nummer 0800-1101. 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stamp.nl of twitteren. Hashtag het moet veel makkelijker worden om flexibel te werken. Dit is Radio 1, de werklunch. MKB Nederland maakt zich ernstig zorgen. Het zijn zware tijden voor ondernemers. En in die zware tijden zou de overheid ondernemers te hulp moeten komen. MKB Nederland vindt dat dit niet bepaald gebeurt. Ondernemers hebben in hun ogen te kampen met te hoge lokale lasten. Ik praat daarover met MKB-voorzitter Hans Biesheuvel. Meneer Biesheuvel, goedemiddag. Goedemiddag. Noemt u eerst wat voorbeelden van wat voor soort lasten een kleine ondernemer last heeft. Nou, dat zijn er heel wat hoor. Daar kan ik de hele uitzending over volpraten. Maar uh, ja, de OZB-verhogingen die in veel gemeenten de, de, de, ja, toch flink doorheen schieten. 6,5% horen zomaar als, uh, als gemiddelde daarbij. De toeristenbelasting, de precario-belasting. Precario, precario uh, wat is dat? Ja, dat is het recht om bijvoorbeeld een terras voor je, voor je, voor je café te hebben, om het wat te noemen. Uh, maar bijvoorbeeld ook in Hilversum, uh, daar zijn de parkeertarieven met, met maar liefst 400% opgevoerd. Ja, zegt u dat nog even een keertje, heel luid en duidelijk alsjeblieft. Ja, ja 400% in Hilversum. Ja, dank u wel, ja. Dus het is een MKB onvriendelijke gemeente. Ja, uh, en inwoner onvriendelijk trouwens. Precies, en daarom zeggen wij ook van, ja, wat op dit moment absoluut niet moet gebeuren is lasten. ...verzwaring voor burgers en voor bedrijven. En we hebben gisteren de CBS-cijfers gezien. En, en uh, daar, ja, daar blijkt dat we natuurlijk twee kwartalen van krimp achter de rug hebben... ...met als belangrijkste oorzaak uh, teruglopend consumentenvertrouwen. Uh, ja, dat moeten we herstellen. En dat doen we natuurlijk niet door lasten te verhogen van, van burgers en bedrijven. Dus dat is een hele slechte Een collega die vertelde het volgende verhaal. Een vriendin die begon een galerie in Amsterdam. Kreeg na een paar weken een ambtenaar op de stoep. Die vertelde dat zij belasting moet betalen over... ...hou je goed vast, de letters die ze op haar winkelruit had geplakt. Nou, dat is natuurlijk verstrekt belachelijk. En daarom heb ik ook vanochtend uh, een persbericht uit laten gaan. Maar wij hebben gezegd, ja, de hollebolle grijshouding van gemeenten, die zijn we helemaal zat. Uh, en wij denken echt dat het, uh, de spuigaten zo langzamerhand aan het uitlopen is. En ik moet zeggen, ik spreek ook het kabinet aan. Hè? Want toen meneer Rutte aantrad met dit kabinet, heeft hij beloofd, we gaan de overheidsfinanciën op orde brengen door fors te bezuinigen op, uh, hè, op de rijksuitgave, 18 miljard. Maar dat zal absoluut niet ten koste gaan uh, van lastenverhoging voor, voor bedrijven. En dat mag u niet leiden tot lastenverzwaring op lokaal niveau. Welke lasten, wat er gebeurt. welke lasten zouden met name omlaag moeten, behalve dan de parkeertarieven in Hilversum? Nou, ik denk dat überhaupt de lasten niet omhoog mogen. Ik denk dat de gemeenten gewoon gehouden moeten worden aan een... Uh, aan een uh, absolute norm. En dat moet dan maar per gemeente. Want we hebben nu allemaal mooie landelijke normen afgesproken. Maar niemand houdt zich daaraan. Dus wij denken dat er per gemeente gewoon een absolute bovengrens moet worden vastgesteld. Van ja, met dit budget moet je het doen. Dat doen we dan in uh, ambtelijke taal een micronorm vaststellen. Ja, en daarbinnen moet je het gewoon doen. Kijk, als ondernemer heb je ook vaak, je hebt een budget. Ja, en eh, daar moet je dan het maar van zien te redden. En we vinden eigenlijk dat dat bij gemeenten ook zo zou moeten gaan. Want wat de, de praktijk is, een gemeente komt geld tekort... en in plaats van dat ze hun kosten omlaag schroeven, gaan ze meer geld halen. Dat is wat u bedoelt? Dat, ja, dat is precies wat, wat gemeenten doen. En dat doen ze dan ontzettend graag, bij, uh, vooral bij, bij kleine bedrijven, hè, die hebben er het meeste last van. En als Ik kom heel veel in gemeenten, hè, op werkbezoeken. Ik ben ook de afgelopen dagen in heel veel gemeenten weer geweest, bij ondernemersbijeenkomsten. Er is altijd een wethouder of een burgemeester om je vriendelijk te ontvangen. En die zegt dan, goh, nou, wat belangrijk, fijn dat u er bent en uh, belangrijk die MKB-ondernemers. Ja, en dan de volgende dag verhoogst de parkeertarieven met 400%. Nou ja, allemaal dat soort dingen, dat vind ik echt, uh, echt stuitend. Uh, is het moeilijk voor kleine en middelgrote bedrijven, juist om dat soort lasten te dragen op dit moment? Ja, kijk, je moet op dit moment zeggen dat uh, er juist veel kleine ondernemers, veel kleine MKB-bedrijven uh, in de detailhandel, hè, in non-food bijvoorbeeld, hè, woninginrichters, kledingzaken. Uh, maar uh, ja, ook, ook, ook kleine, echte, kleine zelfstandigen, die hebben het gewoon heel moeilijk. Ik denk dat ongeveer de helft op dit moment vecht voor het voorbestaan. En die mensen kampen met veel uh, lastige zaken. Hè. Uh, bijvoorbeeld uh, weinig pensioen. Uh, geen opvolging. Hè, want kinderen en kleinkinderen gaan niet zomaar meer in het bedrijf van de ouders of grootouders. Uh, dus die hebben, hebben het vaak wel heel erg lastig. Ja, en dan komt dit er nog bovenop. Uh, waardoor wij zeggen: ja, als je nog een beetje een uh, levendige ondernemende stad over, of dorp overhoudt. Uh, dan moet je toch wat lucht geven aan die ondernemers. En ze vooral niet iedere keer pesten met, uh, met lastverzwaring. U heeft al contact met het kabinet gehad, zegt u erover. Premier Rutte, de grote communicator wordt hij wel genoemd. Die zal wel zeer ontvankelijk zijn voor deze argumenten, lijkt mij. Nou, u mag best weten dat ik hem ook heel persoonlijk op heb aangesproken. Hij is uh, in 2010, uh, vlak na zijn aantreden, op, bij ons uh, jaarcongres geweest. En Daar heeft hij letterlijk gezegd lokale lasten... Verwaringen voor het bedrijfsleven zijn onacceptabel voor dit kabinet. En uh, ik herinner me op dit moment aan die woorden. En ik ben heel benieuwd uh, ja, wat zijn antwoord is de komende tijd. En wat voor actie gaat u als MKB nog ondernemen? Nou, in ieder geval zullen we, zullen we de, de, de voorbeelden, hè, zoals de parkeer. tarieven, eh, waar, waar was het ook alweer? In heel voorzien. Oh ja, oh ja Hilfstum, ja. ja, ja. Nee, maar die zullen wij dus uh, nadrukkelijk. Uh, die voorbeelden zullen we nadrukkelijk blijven noemen. We hebben in juni. Uh, hebben wij altijd hier een mooie bijeenkomst. En dan maken we bekend. wat de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland is. Nou, u zult begrijpen. Dat wordt niet dat dorp wat u net noemde. Ik, nee, nee, ik ben bang van niet. Maar goed, dan ben ik zelf ga niet, Ik zit hier in de jury. Maar ik begrijp dat het. het uh, woord lastenverzwaring. Okay. natuurlijk hier een zwaar. Uh, laten, laten we ophouden dat u nog een lange strijd te gaan heeft. Ik heb, eh, en namens alle overige inwoners van Hilversum. Met Dank voor het uh, voor voorbeeld waar we maar een grap van zullen maken. Want het Wil leven is al serieus genoeg. Hans Biesheuvel van de MKB in Nederland. Dank u wel. Een derde crisis. Zo noemde toezichthouder Jan Seibrands... onlangs de talloze kantoorpanden die leeg staan. Na de kredietcrisis, de Europese schuldencrisis... dreigt de vastgoedsector de derde crisis te veroorzaken. Die minder dan 900 van de 15.000 kantoren staan helemaal leeg... en zijn dus feitelijk waardeloos geworden... Ze staan nog wel voor een te hoge waarde in de boeken. En dat wordt een probleem, vreest de Nederlandse bank. Hoe heeft het zover kunnen komen? En wie moet zich verantwoordelijk voelen voor die leegstaande kantoren? Ik praat erover met twee heren. De Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest. Ruimtelijk ordening, inclusief bouw- en woningtoezicht... en grondzaken in de portefeuille. Goedemiddag. Goedemiddag. En Erik Veldhoen, strategisch consultant en grondlegger van het nieuwe werken. Goedemiddag ook. Goedemiddag. Om met u te beginnen, meneer Van Poelgeest, een derde crisis noemt de Nederlandse bank het. Dat ziet u ook zo? Ik weet niet of het een derde crisis is, maar het is in ieder geval een heel groot probleem. Omdat heel veel kantoorgebouwen die op dit moment leeg staan voor veel te veel geld in de boeken staan bij verschillende eigenaren. Er is wel eens een schatting van gemaakt en dat zou dan gaan om een bedrag van 10 miljard euro. Geld wat er gewoon niet is. Ja, maar hoeveel, hoe groot is het probleem in uw regio? In de gemeente Amsterdam is op dit moment een leegstand 17, 18 procent. En dat is heel veel. Dat is één op de hoeveel? Zeg maar één op de 5. Goedemorgen zeg. Ja, dat valt niet mee. Ja, uh, dat is een leegstand. Uh, en dan zegt u van ja, we hebben te maken met constructies waarbij één pand in meerdere, uh, in meerdere boekhoudingen voorkomt. Is het een probleem van het grootkapitaal of hebben de gemeentes ook bakken boter op het hoofd? Nou, de gemeenten hebben in de jaren 80 en 90 um, verdiend, flink verdiend aan uh, gronduitgifte. Waarbij in een sneltreinvaart, dat zijn al die mooie glazen dozen langs de snelweg, uh, werden uitgegeven. Um, tegelijkertijd hebben in diezelfde periode de vastgoedeigenaren ook een hele dikke boterham daaraan verdiend. Ik denk veel meer nog dan gemeenten. Um, op dit moment um, heeft de gemeente al zeg maar, haar, uh, haar verlies genomen... Uh, wij hebben, ik denk, de laatste vijf jaar grofweg toch een miljard aan uh, toekomstige grondopbrengsten zien verdampen. Dat betekent dat we, uh, als het gaat over bouwprogramma's in Amsterdam, ongeveer de helft hebben stilgelegd. Okay. Dus wij hebben ons verlies genomen. Het is nu aan anderen om dat ook te doen. Ik veld toen een uh, strategisch consulent. Uh, de gemeentes uh, hebben een aanjagende rol gehad in die, de nieuwbouw. Um, ja. uh, maar, zegt Maarten van Poelgeest, wij hebben ons verlies genomen inmiddels. Nou ja. Yeah. Kijk, er gaan op dit moment uh, gaan er wat cijfers uh, over tafel in ons land. En die kloppen van geen kant. Dat is waar ik me druk om maak. Um, het nieuwe werk is een van de grote aanjagers waardoor we veel minder kantoorruimte nodig hebben... dan dat we in het verleden nodig hadden toen iedereen zijn eigen werkplekje had. En, nieuwe werken betekent thuiswerken of op een ander moment werken. Flexibel werken. Waar uw stelling over gaat vandaag. Hè, flexibel werken. En dat kun je op een heel andere manier organiseren. Dat is technology driven. Doordat we met mobiele tools, draadloze netwerken. Je kunt overal werken. En dat gaan we dus ook doen. En het effect van dat nieuwe werk op hoeveel ruimte je nodig hebt op een werkplek in een gebouw is veel meer dan 20%. We hebben nog maar... Uh, 30 of 40 procent van het aantal vierkante meters nodig... wat op dit moment in Nederland staat Maarten, voor het werken. Van, Poeg, Maarten van Poeg is topje van de IJsberg. Dat zou best kunnen. En, uh, het grote probleem is dat heel veel van de bestaande uh, kantorenvoorraad... Uh, dat zijn slechte gebouwen, die staan leegte tochten. Ze staan op de verkeerde plekken. Ze staan ook ongeveer allemaal uh, bij elkaar. Uh, dus ik denk dat we veel van die gebouwen... zullen moeten transformeren naar andere Functies als wonen. Um, maar meneer Van Poelgeest, staan die gebouwen daar niet dankzij de gemeentes? Die moet toch ja zeggen? Niet nou, er alleen de. Het zijn anderen die ze gebouwd hebben, hè? Jawel, maar gemeente, gemeentes de, gaan toch over ruimtelijke ordening. Gedwongen. Niemand heeft ze daartoe gedwongen. Maar waren allemaal mensen die, wilden, die stonden in de rij om die kavels af te nemen. Meneer Van Poelgeest, de gemeentes gaan toch over ruimtelijke ordening? Dat klopt. Ik heb u net ook gezegd, in de jaren 80 en 90 is de hemd nader dan de rok geweest. Nee. En hebben gemeentes op dat moment ook aan gronduitgifters verdiend? Vastgoedeigenaren hebben overigens in die periode nog veel meer verdiend. Dat is gebeurd. Die panden die staan op plekken. Uh, die staan op de verkeerde plekken. Veel daarvan zal uiteindelijk moeten worden afgebroken. Ja, daar zijn we het over eens. Hè? Als je mijn uh, cijfers volgt, dan moeten we meer dan de helft inderdaad overbodig verklaren en transformeren naar andere functies of afbreken. Maar waar het nu om gaat, op dit moment... en daar spreekt die gemeentes ook op aan... dat is dat er heel veel grote organisaties zeggen... wij zitten in een goed pand, maar het is niet geschikt voor het nieuwe werken. En daarom gaan we op een andere plek... Uh, in de stad gaan we een nieuw kantoorpand bouwen... wat wel geschikt is voor het nieuwe werk. KPMG, en dat is, Amst Amstelveen. Denk ik KPMG. Goed voor het, ja, Slag, de slag uh, van Nederland. Om Kamp Nederland heeft dat Kamp te laten zien. KPMG, de gemeente Heerland doet het onder leiding van de SP-wethouder... terwijl de SP net in de, in de Tweede Kamerfractie zegt... Uh, er moet een bouwstop komen op kantoren. Maar Dat moet, dat maar, moet ophouden. We moeten ophouden met bouwen van kantoorgebouwen. We moeten ze transformeren. Zeggen, op zich niks mis mee... maar het oude gebouw komt dan leeg te staan, zoals bij KPMG. Ja, dat wordt dus alleen maar meer... En dat kunnen we ons niet veroorloven, want er zijn onze pensioencenten die daarin zitten. En die moeten we op een zorgvuldige manier uh, moeten we die beheren. Maarten van Poelgeest? Ja, wat is de vraag? Nou, wat vindt u daarvan? Want het gaat dus om nieuwbouw, zoals in Amstelveen in dit specifieke geval. Maar er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden. Ik vind, ik vind dat, dat gemeenten um, heel veel uh, plannen die ze hadden... Uh, gewoon moeten schrappen. Dat is wat ik uh, nou, zelf ik de blijf. laatste zes jaar als wethouder als geen ander heb gedaan. Ik geloof dat ik in totaal nu 2 miljoen vierkante meter uit plannen heb geschrapt. Uh, we hebben daardoor heel veel grondopbrengsten zien verdampen. Dat is jammer, maar daardoor kunnen een heleboel andere dingen niet gebouwd worden. Maar het is wel de werkelijkheid. Dus ik, ik vind dat de gemeente Amsterdam is geen ander uh, wat dat betreft de feiten onder ogen heeft gezien. Uh, ja. En ik denk, dat ben, hè, ben ik met de andere spreker eens... het, het is een probleem waarbij we eh, nog maar aan het begin staan. Ja. En daarom moeten we dus niet meer nieuw bouwen. En moeten we kijken naar de bestaande voorraad. Wat kunnen we ermee? Uh, en we hebben uh, in woonwerken bijvoorbeeld plekken nodig waar we kunnen werken. Dichter bij huis. Er komt een complete ja. nieuwe herinrichting van ons land. En maar heer, de gevolgen zijn uh, wel dramatisch. Niet alleen omdat gemeentes opbrengsten zien verdampen. Uh, want dat is wellicht nog te over, over, overzien. Uh, wat een heel groot probleem erachter is, is de waarde in de boeken van deze panden. Want die staan voor veel en veel te veel geld in de boeken. Wat moet daarmee gebeuren? Men, heer, moet, felt... men moet gewoon afwaarderen. Men moet de waarheid onder de ogen zien. Ja. Ja? En dat, kan niet ja, want anders ontstaat ook niet het perspectief om iets anders van een gebouw te maken. Precies. Als mensen bij mij langskomen en die, die, die, die, die, hè, er zijn anderen die daar bijvoorbeeld graag willen gaan wonen, dan loopt het plan heel vaak stuk, omdat dan eerst afgewaardeerd moet worden. Ja. Het is gewoon miljoenen die er niet meer zijn nou, of, die daar gaan waarderen. Zelfs. En pas dan kan je daarover praten. Nou, als je daar Pogge niet is, is, op bereid is, dan gebeurt dat niet. Ik heb gisteren ongetwijfeld het NSC Handelsblad gelezen. Dat gaat over Unie Invest. Dat is een van zo'n ja. zo grote vastgoedbelegger... Um, die uh, in de financiële ellende terechtgekomen is. Die panden zijn aan de straatstenen niet kwijt te raken. Wat moeten ze er in godsnaam mee? Ja, uiteindelijk is er altijd wel iemand die ze koopt. Ja. Misschien desnoods voor 1 euro. Nou ja, en, dat zijn hele mooie uh, voorbeelden. Waar je van oude fabrieken hele mooie wooncomplexen kunt maken. Of werkgebouwen kunt maken. Utrecht? Ja, dat is in alle steden is er dan aan de hand. En, en daar moeten we ons op focussen: De waarde van, van het onroerend goed. Waar we uh, goede transformaties kunnen doen. In Amsterdam bijvoorbeeld het nieuwe conservatoriumhotel. Prachtig voorbeeld. Compleet nieuwe functie in een oh, goed ja, was, gebouw. Was het maar zo makkelijk als dat, uh, dat, dat conservatoriumhotel. Hè? Dat staat midden in de stad. Naast het museumplein. Ja, nee, echt de echt locatie moeilijke gebieden, u. de echt moeilijke gebieden, dat moeten we ook onder ogen zien. Nee, maar meneer Van Poel, dat we zijn Zuidoost, het 1, 2, 3, 5, dat is een Telepoort, ja. daar staan de meeste kantoren leeg. Ja. Daar is niet meteen iemand die het gaat kopen. Nee, maar, maar er staat veel voorraad die gewoon gestopt moet worden. Meneer de stad uh, Utrecht heeft bijvoorbeeld gekozen voor studenten die dan een ruimte zelf mogen ingaan timmeren. Gaat de stad Amsterdam dat ook doen? Dat gebeurt al in Amsterdam. Ja. ja? Nee, maar dus er zijn plekken, dus Amsterdam dan een beetje binnen de ring... Daar is ook leegstand. Daarvan denk ik dat je dat in de komende vijf jaar... met verschillende functies absoluut kan oplossen. Maar er zijn ook plekken, dat zijn die kantoorlocaties... naast de snelweg, hè, omdat we allemaal met de auto naartoe willen zo nodig. Dat zijn de problematische plekken. Maar slopen, gaat het echt veel harder. Slopen kijk, dus dan? Ik denk dat daar grote delen van niet gaan overleven. Veltum, tot slot? Ja, kijk... Um... Ik, ik denk dat we de gemeentes er nu niet op aan moeten spreken. Uh, wat ik schandalig vind, is dat de vastgoedsector collectief nu... de uh, directeur van de Nederlandse Bank zegt dat hij uh, te ver is gegaan met zijn uitspraken. Um, er is nu een congres in, uh, ik dacht in Utrecht, over duurzaam bouwen. En daar zeggen de heren gewoon tegen elkaar... we hebben er allemaal niks mee te maken, het gaat ons om geld verdienen... en die sociale vraagstukken zijn voor anderen. Dat is op dit moment de mentaliteit van de vastgoedsector. En die wil gewoon doorbouwen, doorbouwen, doorbouwen. Daar moeten we mee stoppen. Goed, nou, dat zo. laatste... De, de, tot slot kort. Nou, kort. Er zijn, zijn mensen in de vastgoed die inderdaad nog op die manier denken. Ik kom er gelukkig ook voldoende tegen die willen transformeren. Ja, natuurlijk. Goed. En anders zou ik zeggen, de, de heren komen zichzelf nog wel tegen. In de zeer nabije toekomst, denk ik zo. Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest was de gast. En Erik Veldhoen, strategisch consulent beheren. Veel dank. Zometeen in Stam.nl praten we verder over het onderwerp. Wat in ieder geval Erik Veldhoen waarschijnlijk zeer nauw aan het hart ligt. Namelijk flexibel werken. De stelling van vandaag is: het moet veel makkelijker worden om flexibel te werken. Dat gaat u eens zeggen, waarschijnlijk. Ja, absoluut. Goed, <laughs> dat is zo meteen in Stam.nl. Ik krijg eerst de hoofdpunten van het nieuws van Dick de Haak. Radio 1. Het NOS-journaal. Staatssecretaris Bleker houdt vast aan zijn plan om de Hedvige polder niet onder water te zetten. In Brussel had Bleker overleg hierover met Eurocommissaris van Milieu. Nederland en België hadden afgesproken om de polder onder water te zetten... om zo de natuur te compenseren die verloren is gegaan bij de verdieping van de Westerschelde. Maar Nederland wil de polder bij nader inzien toch behouden, want anders gaat de landbouwgrond verloren. Binnen de Partij van de Arbeid is oneenigheid ontstaan over de koers van de partij. Tweede Kamerlid Timmermans is het volstrekt oneens met zijn politiek leider Cohen en partijvoorzitter Spekman. Aanleiding is een interview in Trouw waarin de twee zeggen dat er grote overeenkomsten zijn tussen de Partij van de Arbeid en de SP. In een e-mail die in het bezit is van de NOS zegt Timmermans dat hij zich niet thuis voelt bij hun uitspraken. Volgens Timmermans moet de PVDA zich niet als sp light positioneren.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 Welkom bij Stam.nl, goedemiddag en welkom. CDA en GroenLinks hebben elkaar gevonden in een wetsvoorstel om het werken op flexibele tijden te vergemakkelijken. Meer mensen die flexibel werken. Dat levert de maatschappij alleen maar voordelen op. Minder files. tevreden werknemers die ook nog eens productiever zijn. Maar werkgevers zien er de zin niet van in en vinden het een overbodige wet. Ik praat over de, hierover met de initiatiefnemer van de wet 1 van de twee, Ineke van Gent, Tweede Kamerheid voor GroenLinks, welkom. Goedemiddag. Drie keuzes, graag een ja of nee. De meeste werkgevers zijn gebaat bij vaste kantoor en werktijden. Hebben baat bij, zegt u? Ja, de meeste werkgevers, zei ik. En dan zeg ik nee. Uh, mijn persoonlijk medewerker mag straks ook thuiswerken. Ja. Uh, als uh, kamerlid ben ik al 60 uur per week flexibel aan het werk. Jazeker. <laughs> U kunt meepraten over de stelling... het moet veel makkelijker worden om flexibel te werken. Bent u daarmee eens of oneens? SMS naar 7070? 70, dus 7070 70 kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101. 0800-1101. U kunt ook stemmen op de website www.stam.nl... of twitteren hashtag Ja, het moet veel makkelijker worden om flexibel te werken. U heeft het bedacht samen met het CDA, dus u gaat volmondig ja zeggen. Ja, natuurlijk, uh, dat lijkt mij een heel goed idee. Ik uh, moet u zeggen, ik ben hier al veel langer mee bezig... omdat veel... Ja, werkende mensen uh, ook nog andere dingen te doen hebben dan werken, en ook bij mij aankloppen en zeggen van waarom kan dat nou niet eens wat eenvoudiger gemaakt worden dat op het moment dat ik naar mijn werkgever toe ga om uh, de arbeidstijden te overleggen of meer mogelijkheden te krijgen mogelijkheden te krijgen om thuis te werken ja dan wordt er altijd uh, of heel vaak buitengewoon moeilijker over gedaan en dat heeft mij geïnspireerd uh, om met deze wet te komen en ik ben heel blij dat ik dat nu samen met, met het CDA kan doen. Wat gaat er veranderen in de praktijk als dit wet wordt? Nou er gaat het een en ander veranderen. Nu is het zo uh, dat als een werknemer bij een werkgever uh, komt en zegt van... goh, ik zou graag uh, mijn arbeidstijden wat aanpakken, aan willen passen... wat aan de roosters uh, willen doen, uh, meer mogelijkheden hebben om thuis te werken. En allemaal heeft dat vaak ook te maken dat mensen arbeid en zorg... bijvoorbeeld voor kinderen op een betere manier willen uh, combineren. Ja, dan kan de werkgever gewoon zeggen van nou, uh, dat gebeurt niet. Hè? Ik zeg het nu een beetje kort samengevat. Onze wet uh, gaat erom dat wij zeg maar de werknemers een steuntje... De rug geven en de werkgevers een duwtje in de rug, en dat de werkgever, als er zo'n vraag komt, gemotiveerd moet aangeven waarom het niet zou kunnen. Dus heel simpel gezegd, het is nu nee tenzij en het wordt straks ja tenzij. Precies. Een werkgever mag alleen nog maar nee zeggen tegen het verzoek als hij daar hele goede redenen voor heeft. Ja, als hij daar hele goede redenen voor heeft. En wat zijn zal... die goede redenen? Nou ja, misschien dat je op de werkplek nodig bent... of dat dat niet past in de werksituatie. Maar ik kan u zeggen, het is ook vaak een soort automatische reactie van werkgevers... omdat ze ermee onbekend zijn... en toch een beetje de controle willen houden over hun werknemer. En wat blijkt nu in de praktijk en ook uit onderzoek... op het moment dat je als werk werkgever beter je werknemer tegemoet komt... als het gaat om flexi flexibele arbeidstijden of het recht op thuiswerk... dat de arbeidsproductiviteit omhoog gaat... De werknemer veel meer tevreden is en eigenlijk heel uh, precies en goed nog uh, zijn werk blijft doen. Dus de 9 tot 5 mentaliteit, ja daar moeten we nou eens uh, vanaf. Okay, Oké, Maar een werknemer gaat zijn werk beter doen en nou gezetter doen, zegt u. Uh, positiviteit gaat omhoog. Ja. Uh, andere voordelen. Nou, er zijn ook uh, andere voorbeelden, wij, voordelen. Wij zijn niet voor niks uh, groen links, zou ik bijna willen zeggen. En uh, het CDA denkt daar net zo over. Het heeft voordelen dat je arbeid en zorg beter kunt uh, combineren. En het heeft ook voordelen uh, dat er minder files uh, zullen ontstaan. Want niet iedereen hoeft op dezelfde tijd uh, op zijn werk uh, aanwezig uh, te zijn. En hoeft niet op dezelfde tijd weer van zijn werk te vertrekken. Dus dat heeft grote voordelen en ook minder kantoren. U had het er net ook over, uh, hoorde ik, uh, over de kantorenproblematiek. Ja. Er zijn minder kantoren nood, nodig, wat ook werkgevers geld zal sparen. Ja, maar, maar de, de, de vastgoedsector zal u vast niet blij mee zijn met uw voorstel, nou ja. Want er komen nog meer leegstand. Nou, op deze maar ik heb al eerder zelf ook plannen gepresenteerd om zeg maar, die kantoren om te bouwen voor andere functies. Ik hoor ook dat in onder andere in Amsterdam men daar hele goede plannen voor heeft. Dus dat is echt wel mogelijk. Um, welke sectoren kan dit nou wel en welke sectoren kan dit nou niet? Nou ja, kijk, ik snap best als je in een winkel uh, staat... dat het dan erg uh, lastig is of als je bent verpleegkundige. Ja, dan kun je natuurlijk moeilijk uh, thuiswerken. Maar voor die mensen die toch vastzitten aan vaste roosters... Uh, daarvan zeggen we, moet ook meer overleg met hun plaatsen uh, vinden... Uh, hoe die roosters uh, worden ingedeeld en ook voor langere termijn... zodat mensen daar ook op kunnen rekenen... en ook dan privé beter afspraken kunnen maken. Ja, en er zijn ook uh, grote groepen... Bijvoorbeeld een secretaresse die op een bouwbedrijf uh, werkt. Die kan natuurlijk een aantal zaken ook wel op andere tijdstippen uh, afmaken. Of bijvoorbeeld... Uh... Maar geldt het niet ook voor een verpleegkundige? Ik kan me voorstellen dat die ook heel veel protocollen in moeten vullen. En Zeker. Weet ik wat voor flauwekul ze, ja. nou, soms zijn ze helemaal ja, niet Ja, Dus je moet niet zo uitgaan van De administratieve het, uh... lasten, zeg maar. Als ze dat nou eens thuis doen, mag dat dan van u? Ja, dat mag uh, van mij en ik hoop ook van de werkgever. Omdat we nu vaak uh, veel te star daarnaar kijken. En veel te snel zeggen, het kan niet. Maar wij vinden ook dat je gewoon beter moet kijken. Dat moet ook de werkgever doen. Uh, of er wel mogelijkheden zijn. We hebben een econoom gebeld, Ronald Dekker. Um, die zegt dat heel veel mensen al flexibele werktijden aanhouden. Maar dat ze dat beperkt tot hoger opgeleiden met een vast contract. Ja. Nee, wij vinden dat het ook voor andere groepen toegankelijk uh, moet zijn. Uh, dus uh, ook vandaar onze wet om zeg maar, dat steuntje in de rug uh, te geven aan uh, werknemers. Dus in alle categorieën en in alle inkomensgroepen. Uh, Want ook... Uh, uh, ja, uh, uh, iemand die in een lage inkomen zit, uh, die heeft natuurlijk ook zorgtaken. Nou, ik vraag het, omdat diezelfde Ronald Dekker daarmee dus ook betwijfelt... of er straks daadwerkelijk miljoenen werknemers worden geholpen met die voorstel. Nou, ik betwijfel dat helemaal niet. Uh, ik merk uh, dat er toch een, uh, vaak een beetje reacties komen uit de vorige eeuw. En dat bedoel ik helemaal niet onvriendelijk. Maar dat we een beetje vastzitten met elkaar in uh, vaste arbeidspatronen... zo hebben we dat altijd uh, geregeld. Maar we zien gewoon dat ook nieuwe groepen zich op de arbeidsmarkt aandienen. Waaronder bijvoorbeeld uh, vrouwen. Uh, uh, als het gaat om stellen, beide werken. Beide ook te zorgen voor kinderen draaien. Maar beide het ook belangrijk vinden om op die arbeidsmarkt goed te blijven functioneren. Dat zeg maar ook uh, hun arbeidstijden aangepast uh, kunnen worden om ook die zorgtaken goed te kunnen vervullen. De stelling van vandaag is: het moet veel makkelijker worden om flexibel te werken. Bijna duizend keer is gereageerd op www.stam.nl. 70% is daarmee eens. 30% is daar niet mee eens. Um, VNO NCW en MKB in Nederland die reageerden uh, op uw voorstel met de tekst. Overbodig. Niemand zit hierop ja. te wachten. Nou, als het overbodig uh, zou zijn... dan zou ik niet zoveel vragen krijgen uit de samenleving... waaruit blijkt dat dat overleg allemaal niet uh, vanzelf gaat. En het valt mij ook een beetje op... dat de koepels uh, van werkgevers terughoudend uh, zo niet negatief reageren. Maar dat individuele werkgevers... die ook al bezig zijn met het nieuwe werken... zoals dat dan een beetje heet... Uh, dat die daar heel positief over zijn. En een aantal van hun ook uh, gewoon onze initiatiefwet uh, ondersteunen. Maar iemand op ons forum zegt... Waarom is hier wetgeving voor nodig? Werknemers en werkgevers kunnen dit toch onderling fatsoenlijk regelen? Ja, maar je zag het ook bij die zogenaamde deeltijdwet... Hè, die we een aantal jaren geleden hebben gehad... Uh, de wet aan zich uh, geeft dus al uh, zeg maar de mogelijkheid dat werkgevers en werknemers zien. van nou, Als wij er onderling niet uitkomen, uh, dan krijgen wij met de wet uh, te maken. Dus het is zeg maar ook een, een duw, duwtje in de rug dat men weet. Uh, wij moeten, de werkgevers weten, wij moeten gemotiveerd dat uh, afwijzen. En zich vervolgens ook meer gaat verdiepen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van flexibele arbeidstijden en het recht op thuiswerk. Dus het, ik vind het een beetje een, een Pavlov reactie met alle okay. respect. Ik ga graag nog met VNO-NCW en met MKB een discussie hierover. Want ik ben er echt van overtuigd dat ik ze nog wel uh, op de goede weg kan krijgen. Uw stelling is, uh, veel meer mensen dan we misschien op, uh, op zo even kort nadenken uh, kunnen overzien... kunnen hier baat bij hebben. Het werkt, het is effectief. Uh, werkgevers zullen andersom ik denk: uh, Luister eens even, goede vrienden. Ik wil die mensen gewoon hier hebben. Ik wil ze kunnen controleren. Ja, maar dan zeg ik u weer, van, waarom zou je mensen continu willen controleren? Dat is niet alleen heel hinderlijk en dat geeft niet alleen aan ook niet ook aan dat je blijkbaar weinig vertrouwen hebt in je werknemers... en dat je ze te weinig motiveert om hun werk goed te doen. Uit onderzoek blijkt, wat ik u net al zei... dat als mensen meer zeggenschap krijgen over hun werktijden... meer mogelijkheden krijgen om uh, thuis te werken, arbeid en zorg te kunnen combineren en ook nog het milieu uh, te sparen. Ja, dan is dat eigenlijk alleen maar goed voor de arbeidsproductiviteit en ook minder ziekteverzuim. Nou ja, ik zou dan zeggen, dat is toch een uh, deal die je niet kunt weerstaan. Nou ja, het klinkt aantrekkelijk, maar we leven in een tijdperk van de maximale controle. We willen alles en ja. iedereen controleren. Managers willen overal op ja. hebben. Ja, misschien hebben we wel ook te veel managers en misschien hebben we ook wel te veel uh, controlezucht. Ik moet u zeggen, GroenLinks is daar niet van, het CDA ook niet. En wij willen met deze wet ook uh, een stap uh, zetten om, zeg maar, aan te te sluiten bij nieuwe vragen in de samenleving... om arbeid en zorg te kunnen combineren... het milieu uh, te sparen... Uh, en zeg maar dat allemaal wat beter in onderling overleg uh, te organiseren. Ik moet daar wel even bij stilstaan trouwens... dat uh, het nieuwe verbond tussen GroenLinks en CDA... Ja. het is een unicum initiatief wetgeving samen met het CDA. Ja. Wat bloeit hierop, mevrouw Van Gent? Nou, wat bloeit hierop? Uh, kijk, uh, ik moet u zeggen, ik was al eerder bezig met, uh, een, met dit soort voorstellen. En in een uh, overleg in de Tweede Kamer. Bleek toen ik mijn collega Eddie van Heijm hoorde. Ja, dat wij het eigenlijk heel erg eens waren en op één lijn zaten. Wij wonen sinds kort ook samen. Ik niet met de heer Van oh, Heijem. Nee, zeggen. nee, nee, want dan krijgt u nieuws. Maar ja. CDA en GroenLinks zitten ook samen in een deel van het gebouw van de Tweede Kamer. Ah, dus daar bloeit de op. Dan kom je elkaar op. nog wel eens tegen. En wij zijn er gewoon samen uitgekomen. En ik denk dat het ook belangrijk is dat ook uh, ja, deze twee partijen uh, elkaar hebben gevonden. Want dat geeft ook aan hoe breed het in de samenleving leeft dit punt. Ja, nou, er schuiven wat panelen in het tempo die ja. je af en toe niet meer bij kan het houden. is bijna niet meer bij te houden. Nee, ja. Het is ook het nieuwe werken zeg maar in de politiek, hè, zou je kunnen zeggen. Oh ja, nou goed, ik vind het allemaal prachtig. Als er uh, liefdes opbloeien uh, nou, het het is weer... Het is geen kwestie van liefde, het is een uh, kwestie van de handen ineens slaan. Ja. Het is een verstandshuwelijk. Nou, een verstandshuwelijk. Ik vind dat wij dit... Uh, wij hebben heel goed uh, samengewerkt uh, uh, bij het maken van deze initiatiefwet. En wat ik, ik zeg u nogmaals... Dit geeft gewoon aan dat dit een onderwerp is... die breed in de samenleving uh, aangekaart uh, wordt. En het is heel goed dat dat dan ook op politiek niveau gebeurt. Werkgevers zijn, uh, zijn bang voor administratieve rompslomp, uh, Dreigen uh, roosterproblemen, om eens één ding te noemen. Uh, want heel veel mensen gaan onregelmatig uh, werken. En hoe hou je dat in hemelsnaam uh, in kaart? Nou, dat is echt uh, te doen. Kijk, dat hoeft allemaal niet meer op een oude typemachine met een kaartenbak. te bakken. Er zijn hele mooie uh, geautomatiseerde systemen voor om dat op een goede manier te doen. En uh, het is onze bedoeling natuurlijk helemaal niet om het werkgevers uh, moeilijk uh, te maken. Uh, maar je ziet nu al dat het ook in bedrijven vaak al mogelijk uh, is om wel invloed uit, uit te oefenen als werknemer op uh, die roosters. Maar het gebeurt nog niet genoeg. Wat gaat er nu gebeuren? Om de kosten van de vergrijzing te kunnen opvangen... is het van belang dat iedereen die kan werken naar vermogen bijdraagt. Dat, zijn, dat is een citaat uit uw voorstel. Ja. Gaan mensen nu ook meer uren werken? Ja, het blijkt gewoon ook weer uit onderzoek. Ik kan er ook niks aan doen. Maar het blijkt gewoon dat als je zeg maar zaken van privé en werken... dat mensen dat kunnen combineren. Dat geldt ook natuurlijk voor goede betaalbare kinderopvang. Daar moet het kabinet ook nog wel iets aan doen. Maar dat mensen dan eerder toetreden tot de arbeidsmarkt en ook meer uren gaan werken. En uh, dat is met name ook voor vrouwen van belang... die nu vaak in deeltijd uh, werken... Uh, daardoor niet economisch zelfstandig uh, zijn. En we hebben ook meer mensen nodig... Uh, door de vergrijzing op de arbeidsmarkt. En ik vind niet dat je moet blij werken tot je erbij neervalt... maar dat je ook om, uh, uh, goed kunt werken... en dat ook prima kunt uh, combineren met uh, andere uh, dingen in het leven. Eddie van Heijen werd uh, vanmorgen in de Volksstands geciteerd. Die zei van ja, waarom zou niet iemand om uh, kwart over drie zijn kinderen van school ja. kunnen halen. Dat is ook precies wat u bedoelt. Even ja. weg van het werk en dan s'avonds desnoods thuis de rest afmaken. Ja, precies. Dat was uh, een uh, heel mooi citaat van mijn collega Eddy van Heijem. Uh, ik, de spijker op zijn kop. Uh, daar hebben we elkaar ook helemaal uh, op uh, gevonden bij deze initiatief. Ik uh, hoor steeds meer liefde nu. Nee, ik, ik leg er maar door. Het zijn gewoon twee collega's die samen aan het uh, werk gaan. Ja, Valentijnsdag is voorbij. Ik wijs het er nog maar Oh, even dat was op. dinsdag geloof ik. Hè? Ja. <laughs> uh, maar, uh, nou inderdaad, waarom zou je niet uh, je kinderen kunnen uh, ophouden? Uh, uh, s en dat je dan s'avonds uh, na het journaal of misschien wat eerder... na goede tijden, slechte tijden nog even je laptopje openslaat... en nog wat werk afmaakt. Nou, eens zo'n een voorbeeld toch, een politieagent. Wat zou een politieagent uh, kunnen met flexwerken? Nou, wat een politieagent daarmee kan, is dat uh, die ook uh, veel administratief moet afhandelen vaak hè, van wat hij op straat uh, doet. Uh, ja, en dus dat zou voor een deel thuis uh, afgehandeld uh, kunnen worden. En een politieagent uh, kan natuurlijk uh, in nog beter overleg uh, zijn arbeidstijden vaststellen. Uh, en roosters uh, er komen die ook langdurig uh, gelden. Ik hoor heel vaak ook uit die kringen uh, toch klachten. Dat dan op het laatste nippertje het rooster weer wordt aangepakt, waardoor thuis de paniek uitbreekt, omdat daar dan ook zaken geregeld moeten worden. Dus dat moeten wij veel eigen tijdse, moderner gaan regelen dan uh, tot nu toe het geval is geweest. Ineke van Gent, Tweede Kamer is voor. GroenLinks, de stelling van vandaag... is dus het moet veel makkelijker worden om flexibel te werken. Dat is de stelling van vandaag. U kunt reageren door te bellen naar 0800-1101. 0800-1101, dat is het gratis telefoonnummer van Stam.nl. U kunt naar de website www.stam.nl en daar stemmen... of twitteren, hashtag Stam.nl. Stam goedemiddag. Ja, goedemiddag met Tima uit Den Haag. Ik zat zelf te denken... Uh... Als uh, je als werknemer zeg maar, twee werkgevers hebt... dat je de ene week bij de ene werkgever en de andere week bij de andere werkt... zodat je zeg maar, ook uh, de competentie die je bij de ene opdoet bij de andere kan inzetten... en je wat beter verze verzekerd bent tegen werkeloosheid. En bovendien, als je dat iedere week zeg maar, je werkzaamheden overdraagt... dat je ook zeg maar, de corruptie en eventuele fraude wat tegengaat. En uh, wat, voor, wat voor werk denkt u dan specifiek aan of het maakt niet uit? Ja, dat, dat, dat ze moeten de werkgevers maar een beetje invullen, want de ene functie is natuurlijk de andere niet. Maar je kan ook zeg maar zo part-time werken dat je de ene week wel werkt en de andere week niet. En dan combinatie met je partner die de kinderen opvangt. De stelling van vandaag is, het moet veel makkelijker worden om flexibel te werken. Wat zegt u dan? Nou, vooruit. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Bert van den Heuvel. Jouden. Uh, ik ben het uh, helemaal niet met mevrouw uh, agent eens, want ze begrijpt van de praktijk nog helemaal niks. Als een werkgever uh, in een uh, installatiebedrijf iemand aanneemt als loodgieter... dan uh, kan die loodgieter hoog en laag springen... maar hij komt niet aan de bak als hij zegt... ja, ik wil maar halve dagen werken. Want ik neem je aan voor 40 uur en niet voor uh, de helft. Ja, en, maar uh, het gaat hier dus om... niet om halve dagen werken. Het gaat erom dat hij bijvoorbeeld een fulltime uh, dienstverband heeft... en dan niet uh, van nou, 9 tot 5 werkt, maar misschien op andere momenten. Ja, nou, volgende voorbeeld. Nou, uh, de timmerman die komt... En die moet een nieuw kozijn inzetten. Nou, mevrouw, ik kom vanmiddag om 4 uur en ik ga vanavond om 10 uur weer weg. Nou, zegt die mevrouw, uh, ik heb kleine kinderen. Je bekijkt het maar. Ik neem een andere aannemer. Ja, ja, ja. Het gaat niet ja, werken. Dat is wat u gaat, bedoelt? Dat gaat helemaal dus voor alle praktijkmensen niet werken. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ben ik chauffeur U Utrecht. Dag. Hey, ik ben wel met je stelling eens dat er meer flexibel werk uh, zou moeten worden. Dat het een hele goede oplossing eigenlijk voor iedereen zou wezen. Mm -hmm. Neem even de files, s ochtends en s avonds. Als ik kijk van al het verkeer, neem ik als personenauto's, zit denk ik 95% zit alleen in de auto. Omdat de ene wil niet bij de andere zitten en de andere wil dit niet. Dus als we flexibel zijn, is er ook minder verkeer op die momenten. En dat wordt meer gespreid. Ja, u zou en het ook is, wel willen? Ja, maar kijk, mij maakt het niet uit, joh. Ik, uh, ik zit en uh, uh, ja. komen we zelf toch, of niet? Ik, ik was al bang voor het getoeter. maar maakt het niet uit, maar ik denk dat het goed, goed gaat werken. Oké, okay, dank je wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Vos. Dag. Ik ben het er ook totaal niet mee eens, want het werkt gewoon niet. En waarom? Want er zijn heel wat zware beroepen, daar moet je de bouw, moet je een flexibel laten werken. Die komen dan uh, inderdaad vier uur middags en gaan tien uur s'avonds naar huis. Dan heb je de hele avond lawaai. Of de kassen moeten s'nachts gaan werken. Dat werkt gewoon niet in de praktijk. Want die vrouw die staat helemaal ver buiten de werkelijkheid. Uh, ja, maar staat u niet ver buiten de veranderende werkelijkheid? Nee, want ik ben zelf een praktijkman. Wat doet u? Nou, ik heb altijd, ben een polier geweest. Dus uh, als een polier uh, s'avonds wil werken... dan moet hij uh, de, dus bij de buren vragen of hij mag werken s'avonds. Ja, qua geluidsoverlast bedoelt u? Juist. En dat zit hem in die kippen die herrie maken... of uw apparatuur die hem op herrie maakt? Ja. De apparatuur, natuurlijk. Oh ja. Vol, polier, proberen al buiten de uh, samenleving te gaan, maar dat werkt niet altijd. Ja, ja, het zal lang niet voor alle beroepen gelden. Dat is wat u bedoelt, maar u denkt dat het voor geen enkel beroep werkt? Nou, voor de meeste zware beroepen niet. Ja. Want ik ben ook stratenmaker geweest in het verleden. En dan moet je er s'avonds laat moet je nog gaan bestraten. Nou, dat werkt voor gemeenter. Ja, ja, ja, goed. Dank voor uw reactie. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben Hans hier. Dag Hans. Ik ben het helemaal eens met uh, wat Van Gent gezegd heeft. Helemaal 100%. En dus wat die twee heren, de drie heren, net van tevoren zeiden. Die zeiden van: uh, op, op, op, op bepaalde momenten van de dag of nacht kun je haast niet werken. Natuurlijk uh, kun je altijd uitzonderingen houden. Maar uh, dat maakt niet uit wat zij gezegd heeft. Uh, in, in, in jouw programma dus. Mm -hmm. um, ik zou zeggen, van toen uh, na de. Verkiezing in, ik geloof anderhalf, twee jaar geleden of zo. Ja. Daar was er een onbewaakt moment. Heb ik, op, ik heb het zelfs op de video staan. Heb ik extra bewaard, Dat, dat ze zei uh, tegen, ik weet niet tegen wie, maar iemand van haar van van van partij. Waar gaat dit verhaal naartoe? Ja? Een lekker vijf op vijf. Een lekker vijf op vijf. Ja? Waar gaat dit verhaal naartoe? Ik weet het nog steeds niet. Nou, dat was. Dat ik het helemaal eens ben met de heerlijke van Gent. Oh, oh. oké. Okay, nou ja, wonderbaarlijke wending. Het zei zo. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Steven. Dag, Steven. Uh, een eerste punt. Uh, het gaat wel zeker gaan gebeuren, het uh, thuiswerken. Niet voor alle beroepsgroepen, maar veel wel. Uh, er leeft inderdaad nog wat taboe. Uh, het is prima van de meeste baas als je je werk mee naar huis neemt... maar noem het niet thuiswerken. Ja... Yeah. Uh, ik wil in dit gesprek wel eventjes ook de politieke aandacht uh, meegeven voor allerlei uh, wetgevingen rondom arbeid, zoals Arbo-wetgeving. Uh, je moet volgens mij zelf vierkante meters glas op je kantoor hebben. Uh, hoe gaat de werkgever dat thuis allemaal geregeld krijgen? Uh, de BHV'ers, je moet een BHV'er op, wat is het, 40, 50 personeelsleden hebben. Wat heeft het voor zin als al die mensen thuis werken? Dus de wetgeving eromheen moet ook wel een beetje geregeld gaan worden. Ja, dat is wel een goed punt trouwens, die hele arbeidwetgeving. Gaan we straks even met Ineke van Gent bespreken. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo, André Schijters. Dag. Uh, ja, men roept nu allemaal heel hard Eureka maar, bij deze stelling. Maar deze stelling werd 30 jaar geleden al gedeponeerd... door Alvin Toffler en Renboer bij de Golf. En 12 jaar geleden door Pim Fortuyn. En toen werd hij van alle kanten uitgelachen. Toen hij zei, van tot het wel eigenlijk idioot is... tot iedere morgen duizenden mensen in de file staan... om vervolgens een kantoorgebouw binnen te gaan lopen wat ze voor werk te gaan doen, wat ze net zo goed thuis kunnen doen. Ja. Dus ja, ik, ik, ik begrijp niet tot, tot men nu een ene keer zo staat te juichen. Men had het twaalf jaar geleden op moeten pakken. Nou, misschien zijn we wel collectief uitgelachen op dit dossier. Ja, ik denk het. Dank, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Hallo? Goed, Jij, ja, u mag het zeggen. Oh, mijn naam is Ed Peters, ik ben van de Nederlandse COVID-organisatie. Wij trainen leidinggevende hoe zij om moeten gaan met dit soort situaties. En het is, de essentie waarom het niet van de grond komt is een leiderschapsprobleem. Vertel. De, de gemiddelde leidinggevende in Nederland uh, is taakgericht en niet resultaatgericht. Juist. Uh, en, en ontlenen hun leidinggevende positie aan een formele positie en niet aan hun informele positie. En hebben een ernstig vertrouwensprobleem in hun organisaties. Wat ze eerst moeten adresseren wil dit goed van de grond komen. Ze moeten eerst maar eens leren wat leidinggeven inhoudt bedoelt u? Exact. Dank voor uw reactie. Dank u wel. Ineke van Gens, maar even met het laatste probleem. ze ja. uh, te beginnen. Uh, de mentaliteitskwestie. Leidinggevenden willen alleen maar controleren en leiding geven. omdat er toevallig leidinggevend op een deurtje staat. Ja, daar ben ik het uh, eigenlijk van harte mee eens. Ik wil natuurlijk niet iedereen over een kam scheren. maar je ziet wel dat controleaspect. het uh, in de gaten willen houden. ja, dat zit er nog uh, hier en daar behoorlijk uh, in. En volgens mij moeten we daar ook vanaf. Um, dan een ander punt, en dat is ook een heel interessante, die arbo-wetgeving. Er zijn ja. allerlei regels waaraan werkgevers moeten voldoen als ze mensen bij elkaar zetten en dat noemen we dan werken. Uh, thuis is dat heel anders. Gaat die arbo-wetgeving nou ook losgelaten worden op die thuissituatie? Nou ja, er is dan wel wat uh, discussie uh, over, want uh, het, het kabinet is ook van plan om met nieuw, nieuwe regels daaromtrend uh, te komen. Uh, en hoe je een werkplek in moet richten en dat soort dingen, en wat de werkgever dan wel of niet uh, gaat uh, bekostigen. Ik zou zeggen, laten we een goed idee vooral killen door die arbo-wetgeving. Ja, nou precies. Ik vind dat je dan ook naar moeten kijken. Je moet daar ook niet losjes mee omgaan, want dat is ook op zich wel belangrijk. Maar ik vind niet dat we arbeidsinspectie uh, bij mensen thuis moeten sturen als ze op de bank zitten of achter een bureau. Oh. Nee, want u weet wat er gebeurd is met mensen die een eigen crash starten. Ouders in initiatief, ja. de nek omgedraaid... omdat er opeens boodschap. op die groepen dat is een kwestie moeten. van vertrouwen en wantrouwen. Dat uh, moet je gewoon niet uh, hebben. Je kunt er ook wel op vertrouwen, denk ik. Dat over het algemeen mensen dat prima regelen. Maar wat u betreft wordt de arbo niet één op één... op de, deze situaties uh, gelegd? Nee, ik vind niet dat we daar nu weer een hele bureaucratische wet uh, van uh, moeten maken. En die arbowetgeving dat uh, komt ook uh, binnenkort uh, aan de orde. En ik zeg u... Ja, wat ik u wel zeg, ik vind wel dat je daar goed naar moet kijken. Want we willen natuurlijk ook niet eh, dat mensen last van hun rug krijgen of andere klachten. Uh, we hebben nogal wel bellers gehad die zeiden, ja leuk allemaal, maar dit gaat ja. niet werken. Het gaat niet werken voor ja. praktijkmensen, het gaat niet werken voor zware beroepen. Ja, nou ja, ik moet u zeggen, als ik dan uh, Timmerman, installatiebedrijf... je ziet nu ook vaak dat mensen allebei werken en dat je dan een, een dag vrij moet nemen als je een klus aan huis uh, hebt. Ik zou me ook best kunnen voorstellen dat je dan niet van 9 tot 5 werkt, maar bijvoorbeeld van 10 tot 6... Of van 11 tot 7. Hier wordt dan meteen weer gezegd van 4 tot 10 uur s avonds. Nou ja, ik heb zo wit allerlei combinaties moeten wat mij betreft mogelijk zijn. Natuurlijk wel in goed overleg tussen werkgever en werknemer. En we moeten gewoon het taboe doorbreken okay. dat alles in Nederland tussen 9 en 5 moet gebeuren. En dat lijkt me aan. echt achterhaald. Ineke van Gent, Tweede Kamer is voor GroenLinks. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan ja. Stam.nl. We hebben ruim 1100 mensen gereageerd op www.stam.nl. Het moet veel makkelijker worden om flexibel te werken. Dat 70% eens, 30% niet eens. Aangeschoven is Elsbet Gutteke van Dit is de Dag. Wat gaan we doen, Elspet? Ja, steeds meer zangers en zangeressen hebben last van poliepen op polypen. hun stemband. De zangeres Mathilde Santing, die zelf al dertig jaar in het vak zit... die zegt, ja, dat komt omdat die mensen geen techniek aanleren. Ze moeten gewoon goede, goed zangles krijgen, goed begeleid worden... en dan is dat allemaal te voorkomen. Dus, zij is bij ons in de studio. Ze heeft ook trouwens een nieuwe cd uit, dus dat komt ook heel <lacht> mooi uit. Verder schreef Johan Bakker een, een boek over Eva Cassidy... een Amerikaanse zangeres die heel onbekend was tijdens haar leven... maar na haar dood, ze stierf heel jong... Uh, wel bekend werd. Uh, ja, hoe was haar leven en waarom brak ze eigenlijk nooit door? En ze was eigenlijk heel erg verlegen. Dat is ook een beetje onhandig als je zangeres bent. Ja. En verder praten we met jan Markering, Die stapte op als PvdA-deelraadsvoorzitter in Rotterdam. En die heeft het helemaal gehad met die partij. Dat zometeen. Dit is de dag. Kunnen we het ook hebben over grunten? grunten? Grunten. Ja, dat is ook slecht volgens mij. Heel slecht. Als je echt luistert naar elkaar...